FM, en dus tijd om weer iemand in de zeik te nemen zoals elke ochtend rond tijd tijdstip in de ochtendshow. De Slim FM PhoneFuck. Misschien heb je er wel over gehoord, er is veel gezeik over de zogenaamde happy endings in Chinese massagesalons in Amsterdam. Voor een paar tientjes extra zou je je als man even extra kunnen laten verwennen aan het eind van je massage. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dit is illegaal, de politie zit er bovenop op dit moment. Onze vaste van vriend Kliko, die heeft niet helemaal begrepen wat een happy end nou is. Die denkt dat je met een paar fijne grappen aan het eind van je massage lachend weer naar huis wordt gestuurd. Dus probeert hij te solliciteren als happy end medewerker. En belt hij met zo'n Chinese massagesalon. Hallo? Ja, hallo. U uh, spreekt met uh, Kloontje Kliko. hallo. Ja? Ja. Yeah. Eh, uh, is dit eh, uh, de Chinese massage salon? Ja, dat klopt. Ja, zeg, ik vroeg me af, uh, doen jullie ook met eh, uh, je weet wel, van uh, Happy Happy? Nee, nee, hebben niet. Meneer, doe je toestemming, ik ben geen tijd. Mevrouw! Krijgen we, no, no. nog maar eens bellen. Hallo? Ja, hallo, klootje, ik klootje je klikken nog even. Eh, uh, meneer, ik, ik... heb gezegd, hier, geen happy ending. Nee, nee, nee, nee. mevrouw, hebben jullie nog mensen nodig? Vroeg ik, zoeken jullie nog uh, personeel? Hebben niet, hebben niet meneer. Ik Zoekt weet u nog niet. personeel? Mensen die uh, masseren. Ja, maar ik wat de fuck op de olie van nou voor geen beëinding. U hoeft niet zo te zeeuwen tegen een klootje klik, hoor. hebben heb ik niet. Ik ben gewoon een leuke lieve klootje. hè. Kille licht, no, dit hang ze weer op, no. Nog een keer, hè. Ik een noteren, telefoonnummer, ik verklaag jij, meneer. Mevrouw, ik wil gewoon wat vragen, mag toch wel? Maak je een gewoon massage? Ja, graag. Maar zoekt u nog personeel, vroeg ik mij af. Nee. Op te werken. Nee. Want ik kan zelf dus heel goed voor het happy ending zorgen. Happy hek. U doet een massage en ik A, vertel... Gra... Oh, i, en, en, en ik ga naar de kantoor, telefoon zoeken en, ja. ja. en dan verklaag Ja, ja, hartstikke de goed hè? Ja, maar okay. dan kan ik grappen vertellen aan het eet van de massage en dan is de happy end. Hehehehe. <lacht> zo bleef ik aan de gang. Misschien moet ik even een voorbeeldje geven. Hallo? Ik heb een voorbeeldgrap. Hoe lang is een Chinees? Mag u drie keer rijden van Klootje Kliko? <lacht> kunnen ze de Happy Ending voegen hè? Hoe lang is het Chinees? Ja, mensen gaan lachen de deur uit, hoor, na de massage dan. Zeker een Happy Ending. Weet u het niet? Henk, hier en een manier. Je gaat meteen naar die telefoon-company vercheck-out en manier... ...van de bellen van de heel veel kinderen. Keren bellen gewoon anders. Wat Happy Ending wat er van de stolen onder. Ja, en dan berg hier. Jij ja, gaat naar de politie, even naar Ootswool en die maan gaan gekken maken. Oeh, ze, ze gaat de politie bellen. Oh. Eh. Misschien niet als de politie haar eerst belt. Goedemorgen met de rechercheur R. Ukker. We hebben gehoord dat u lastig wordt gevallen. Ja, dat klopt. Ja. Oh, ik ben heel bang voor nog die manier even bellen. Wat, wat is er aan de hand, mevrouw? Oh, Vertel die, u eens even rustig. Die, die manier, ik weet het niet. De, gewoon bellen en dan zeg ik een heel vies woord. En dan wat vragen we de massage, de happy ending. En dan vragen we heel veel dingen. Die, happy heck, ending? Heck. Hij vraagt om een happy ending bij de oh, massage. Happy ending. En zo zo. Ja, ik ga masseren. En dan wat we de hoe lange Chinees en goede lange Nederlands. Wat die dingetje. Ja. Oh. Hij vertelt moppen. Ja, die gewoon zo. ja. Oh. Wat raar zeg. Wat vervelend. Uh, als u even blijft hangen, ja? dan schakel ik u even door dat u een officiële klacht in kan dienen. Oké, okay, is goed. Blijft u even hangen. Oké. Okay. Hallo? Henk, ik ben een, met politie even, uh, even, uh, ja. Blijft u aan de lijn. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Ja, goeiemiddag politie Amsterdam klachtenafdeling. Zegt u het maar? Uh, ja, dat de iemand van eh uh, morgen een paar keer of bijna tien keer gewoon bellen, gewoon een last om uh, ons te falen. Uh, ja. En wat is u dan uw klacht precies? Ja, nou, maar die gewoon die gewoon bellen, hij, hij niet vragen om te messeren en dan zeggen. Uh, ja, deze hier de heb je één ding en dan vertel de, whatever, zo, en dan de en dan Chinees maar, vertel Nederland en zo, zo dingetjes. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat, uh, die valt u lastig de hele tijd? Ja. En dan vertelt die moppen, denk ik. Wat zegt u dit? Van ja, uh, de. Dat... Hoe lang is het Chinees? Ja, ja. En hoe lang is het Chinees volgens u? Ja, dat ben jij, hè? Wat zegt u? Dat ben jij, hè? Nee, ik neem de kracht even voor u aan, hè? Ja, ik denk niet. Maar die hoorde, de stem is voor jou. Nou, dan hebben we toch nog een happy ending. Hakgedoole meneer. Slam FM, phone fuck.